een Marokkaanse Rotterdammer is veroordeeld tot 16 jaar cel voor de moord op een oud imam. Hij dacht dat de geestelijke aan zwarte magie deed en gaf hem de schuld van zijn lichamelijke kwalen, zoals erectieproblemen. Anderhalf jaar geleden kwam hij de oud imam tegen toen hij op weg was naar de moskee. Hij stak 24 keer op hem in met een mes. Het 64-jarige slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. Uit psychiatrische rapporten blijkt dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar was... maar dat er geen kans is op herhaling. Justitie eiste daarom 16 jaar cel zonder TBS. En de rechtbank heeft die eis gevolgd. De Amerikaanse druk op Nederland om actief te blijven in Afghanistan is nog verder toegenomen. Na vicepresident Biden dringt nu ook de hoge diplomaat Holbrook aan op nieuwe missie. Holbrook is de speciale Amerikaanse gezant voor Afghanistan en Pakistan... Hij zegt dat Nederland fantastisch werk doet in Urusgan. Vanmiddag herhaalde vicepremier Bos dat er geen nieuwe missie in Urusgan moet komen. Hij blijft erbij dat volgend jaar de laatste militair moet zijn vertrokken... en wijst erop dat het kabinet dat destijds zo besloten heeft. Bos zegt dat hij geen druk van de internationale gemeenschap voelt... om ook na volgend jaar in Afghanistan te blijven. Twintig landen hebben intussen toegezegd dat ze extra militairen naar Afghanistan sturen. Op een veiling in Groot-Brittannië is een tolbrug over de Theems voor ruim 1 miljoen euro van eigenaar verwisseld. Jaarlijks rijden er zo'n 4 miljoen voertuigen over de historische Swinford Bridge in het graafschap Oxfordshire. De nieuwe eigenaar kan rekenen op een jaarinkomen van zo'n 200.000 euro. De inkomsten zijn belastingvrij vanwege een artikel in de Britse wet. Het lagerhuis bepaalde in de 18e eeuw dat het geld dat de brug oplevert direct naar de eigenaar gaat. Omwonenden hoopten dat Oxfordshire de brug zou kopen. Maar het graafschap zegt het zich niet te kunnen veroorloven. Het weer, het is bewolkt en er vallen enkele buien. Vannacht daalt de temperatuur tot 4 graden. Morgen schijnt af en toe de zon en vallen er minder buien. Het wordt 6 graden. Dit was het en. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu Alternative FM. Cause I'm Finally, there's an alternative. Vanavond jouw vaste prik voor alternatieve muziek met natuurlijk als eerste Skunk en Nancy daarna Ramstein, de nieuwste van Skunk en Nancy natuurlijk, Ramstein Weitzmanshuil. Ze komen aankomende zondag naar het Gelderdoom. en yours truly is erbij. Ja. <laughs> en we hebben een gast, nou gast, misschien weer een mede-presentator. Dames en heren, ook een groot applaus voor Jaap Koper? Ja. Oh. <laughs> Dankjewel. Dankjewel. Ik zit, ik zit me alleen af te vragen, want je zei dat het een zitplaats was, uh, dat je daar gaat zitten bij je Ramstein. Ik, ik, ik zit ik al in te schatten van hoe ga je er dan bij zitten? Want nou, we gaan gewoon. Volgens stoel, mij lukt dat je niet, hè? We wordt, gaan denk gewoon ik. een stoelpit houden. Okay, dat? <laughs> dat, dat lijkt me ook wel zoiets, ja. heb je schots, zitplaatsen? Dat is gewoon zitten op de en met jegenen die naast je zitten, gewoon lekker heen en weer beuken. Ja, zoiets. beetje je wat is dat uh, ook noemen ze dat toch? Pogoen. Ja, pogo. Ja, mosje, pogo. Je hebt verschillende benamingen. Maar, maar het uh, waarom is, heb je zitplaatsen? Waarom niet staan en lekker rachen? Nou, omdat ik het. Uh, uh, ik had een hele goede deal kunnen sluiten. Dat, kan, dat, dat zeg ik als eerste. Ik heb voor een normale koopprijs. een zitplaats dan. Maar met vervoer. Dus ik hoef alleen nog maar de bier te betalen. En dan ben ik helemaal klaar. En dat is een goedkoop concertje. <laughs> het is zoiets als met je afstandsbediening. gewoon kijken welk net het beste programma gaat vertonen. Zoiets! Inderdaad. inderdaad zoiets! Inderdaad. Ja, ja, dat dacht ik al. Maar het grappige is dat ik twee weken later. Ja. nog een keer het programma. of uh, nog een keer de Ramstein ga zien: Berlijn. In Berlijn. Ja. Dat Weet je waar ze vandaan eigenlijk komen? Ja, Duitsland. Ja, dus. ik ga ze in nou. hun hometown kijken. Dat, is, ja. dat ik, wordt ik, geweldig. Hey, ik kon er ook een. In ieder geval in naar Nederland dan. hè, in de Nederlandse. Ik Jij gaat er ook ja, heen. ik had een kaartje aangeboden gekregen. Maar ik denk, ik ga er niet alleen in. Wauw. Nou, dan gaan we vieren met de nieuwe, de, een van de oudste hits van Stone Temple Pilots die klaarstaat. Je hoort hier, Plush. En later, waarom heeft uh, Stone, Cold, uh, ja, Stone Temple Pilots nou een tour afgebroken in 2009? Je hoort het daar, Plush! Pilots met plush. En waarom maken zij de tour niet af? Van afgelopen wat ze gepland hebben in uh, januari. Ja. Gewoon één simpele reden. Ze willen een nieuw album maken. Dat is de reden. Dat is de reden. Ze hebben de hele cancel getoerd om een nieuw album te maken. En daardoor hun fans te entertainen. Zoals Ik... zei Scott, Wyla uh, Scott Wyland zei dat. Ja, maar diezelfde Wyland waar jij het over hebt... Nee, dat is toch wel een heel bijzonder mannetje, want uh, zo lekker lag hij uh, toch niet bij uh, Velvet Revolver, had ik uh, begrepen. Nee, inderdaad, Slash de rest van de Guns and Roses, die ook al een aardig aan <laughs> ah, daar gaan de saten. Ja, dit. Die, ja. die hebben hem eruit gekikt, omdat ja. hij niet toegewijd was. Ja, maar dat, ja, nou, dat heeft altijd een beetje een zweem rondom die Scott Island uh, gehangen. Want bij de Stone Temple Pilots was het ook al zo'n uh, rikkelsitrant baasje. Ja, inderdaad. Beter, uh, een beetje onhandelbaar ook zelfs. Dus, ja, ze hebben... Dat is ook een van de redenen waarom het ook een beetje stil is geweest. Een lange ja, tijd rond die groep. Ze hebben wel hele briljante hits gemaakt. Zoals, ja. zoals Plush. Ja. Maar ook een hele set. Net als, net als Nirvana en Alice in Chains hebben ze dus bij MTV Unplugged, hebben ze een hele akoestische set gespeeld. Nou, dus daar komen we prachtige muziek uit. Ook onder andere Plush komt er voorbij. Echt mooie muziek. En dan zit hij daar in zijn stoel, een soort troon. Mm -hmm. Zat hij daar te zingen. Nou. Toen was hij nog normaal. Zo zag hij eruit. Ja, no je zegt het goed. Toen zag hij er nog normaal uit, ja. Want ik heb hem laatst gezien. <laughs> Trouwens, vijf jaar geleden in de clip van Slidder. Uh -huh. Oftewel, deze plaat. Toen zag hij er ongeveer heel anders uit. Toen was hij een beetje ja, een, een drugsverslaafde, drugs dunne, Iggy Pop-achtige figuur. Uh -huh. Heel vreemd. Maar dit is met uh, Slash en consorten. Dit is met Slash en consorten. Valve Revolver. Slidder! in zijn nog goede periode bij Velvet Revolve van het eerste album Contraband hoorde je Slidder. Hier. Alternative FM, tot donderdagavond. Jouw vaste prik voor alternatieve herrie. Echte alternatieve herrie, om maar zo te zeggen. Ja, Echte want dit was, dus, dit was gewoon dus heel Guns N' Roses bij elkaar. Behalve de zanger, Axl Rose. En die heeft een poepalbum afgeleverd vorig jaar. Chinese Democracy. Ja. Holy smack! Ja. ja, het is ook niet meer wat het geweest is natuurlijk. Hè? met die uh... Axl Rose. Nee, het is verschrikkelijk. Die, die jongens, die zijn ook wat dat, dat, gaat een beetje nu over een hoogtepunt ook heen. Dus ik denk, ja, dan moet je op een gegeven moment zeggen van, heeft het dan nog zin? Guns N' Roses was al op het hoogtepunt heen in de jaren negentig, toch? Ja, zoiets. Toen, na Gezondheid! Gezondheid! Ja. Marcus, dames en heren. Oh, Dat ja, is trouwens een, nog. Is ja. een mooi bruggetje. <laughs> Hoezo? Nou... Ja? Jij, jij bent ziek, nou, ziek slash niezend in onze uitzending en je bent gewoon aan het werk, je niest. Maar anderen zijn aan het werk en niezen en die vallen dan gewoon flauw. Die vallen gewoon echt neer. Tjie, onger, joh. En dat moet je dan ook op deze manier dan ook nog doen ook. Echt met één grote klap op de tafel, zodat het hele studiopand staat te trillen op zijn grondvesten. Dan moet jij straks ook niet staan raarstand te kijken als de buren op een gegeven moment weer gaan komen. Hallo, dit, de, dit, deze studio, als je één keer slaat, stort dit in elkaar nee. inderdaad. Nee! In plaats van de reclame van sorry Son, Sorry studio. Ja, heel goed. Maar goed, we gast... was een aardig bruggetje aan het slaan met Denise ja, tot... Buij van Marcus. Maar... Totdat jij de palen van mijn brug omverzaagde. Ah, ga lekker Full Beat, kennen jullie die band? Volbeat, nooit van gehoord. Afgelopen zaterdag stonden ze in de 013 in uh, Tilburg. En daar kwam het noodlot van eigenlijk elke band. Machine Head, heeft, Machine Head heeft dat ook een tijdje geleden gehad. Ja. Zanger staat op het podium, in het midden van het concert valt hij flauw. Wat is er aan de hand? Mensen verwachten het ergste, maar geur niet. Het heeft, het heeft te maken met een griepje. Een griepje? Ja, een griepje. En toch niet de uh, Mexicaanse griep? Uh, nee, ik gewoon nee? een normale griep. Mm -hmm. en, uh... Ja, een beetje moe van de toeren eigenlijk. Yeah. Ze hebben het concert meteen afgelegd. En uh, inderdaad, hij is daarna uh, het ziekenhuis ontslagen uh, Een dag later. Hij is uh, uitgerust en uh, hij mocht hij gewoon weer verder. Of hij gaat toeren, dat is nog niet even bekend. Maar de eerste tour was aan het eind van deze week. Dus dat komt helemaal goed. Nou. Zien we in ieder geval, na nou, een paar nummers hebben ze al uh, aangegeven dat het helemaal niet meer ging. Yeah. En toen probeerde hij wat en op een gegeven moment stortte hij in. Ik ben heel Je bent. Erg. Je bent een, een rock'n'roller of niet? Ja, het is ook een voorbeeld van echte rock'n'roll natuurlijk, hè? Absoluut. Je gaat door tot het witte eind. Ja, en dan uh, nog bijna dat ze met een veger en een blik met elkaar uh, bij elkaar komen. Toch? Inderdaad. Zoiets. Dit is Volpiet, Gangsters en Cadillac Blood van het laatste album die gelijk heet. There's a Cadillac out in the dark. Ahoy. Niet uitverkocht helaas. Met de Zilver Jan Pickups. En de Horizon 4 programma. Dit was Tray Hard van Placebo. Knallen. Kijken wat ze gebeuren. Behoorlijk hard dus. Ja. En uh, volgens mij heb jij een uh, mededeling. Of niet? Nou, het sluit eigenlijk uh, op wat jij bij het eerste plaatje. Wat je van dit uh, paardje van twee had gedraaid. Mm -hmm. uh, Full Beat, hè? Had je het uh, net over. Full Beat. Gangsters. Ja. Uh, en je, je zei dat het uh, een klein beetje Elvis-achtig is. Nou, dan nou wil ik uh, even een kleine link naar uh, iets anders maken van uh, Elvis. Het is wel erg supercommercieel en dat heeft zich afgespeeld op RTL 4. Uh, dat is op zoek naar Elvis, als ik het wel had. daar heeft iemand meegedaan en dat, die heeft een huis. Uh, vind ik ook trouwens wel een hele bijzondere huis uh, eerlijk gezegd. Deze dame die doet een uh, opleiding in Soetermeer, een uh, musical opleiding. Ze heet Kirby Kant. En ik stuitte op een aantal blogs van, uh, van haar en dat uh, was toch wel uh, ja alles wat je tegenwoordig op internet is openbaar, zeg ik altijd maar, dus in dit geval dus ook. En er stond een uh, blog op uh, dat, dat zij mee had gedaan uh, naar aanleiding van het uh, overlijden van haar vader een jaar eerder. Ja, en als je dan op een gegeven moment even die dingetjes afkijkt, dus, dus, dus zowel het uh, verhaal als, uh, van de finale als een dia-presentatie die ze heeft uh, gehouden, ja, dan krijg je er toch wel een beetje kippenvel van. Dus in navolging uh, daarvan, want haar vader was uh, zeg maar een Elvis-imitator, of beter gezegd iemand die Elvis ook echt op het podium bracht. Zij vond het uh, toch uh, nodig om aan deze talentenjacht uh, mee te doen. Normaal gesproken zou ze dat niet gedaan hebben. Tenminste, dat uh, wordt op de huis uh, gewoon gemeld. Dus, en ik vind het ook gewoon een heel bijzonder mens, eerlijk gezegd. Als je dat al ziet, dus gewoon op, op internet waarneemt. Ja, ik heb er een mail gestuurd. Maar of ik antwoord krijg is vers 2. Dus dat, uh, dat weet ik niet. Maar ik zou zo graag uh, hier, hier bij CFM Zandvoort, bij wijze van spreken op de zondagmiddag, uh, daar gewoon een uur lang over willen hebben. Dat is uh, goed gezegd. Lijkt mij Top. ook. Maar we gaan weer terug naar de uh, muziek van, uh, van heden, lijkt mij. Hè? Want het van was alleen heden. even de, de link die ik uh, maakte naar, uh, nou, naar, wat, naar iemand uh, in den landen. Wat ik heel grappig vond, is dat je afgelopen zondag was ik bij jou in de, in de radio-uitzending van... Uh, uh, muziek Boulevard! En die daarna? Ja. Zondag in Kennemaland. Dus, het uh, in informatie, informatieve programma, ja. En toen draaide je gewoon... het. Ja, ons ja, het beentje wat op de uitbank heeft gestaan en ook Ja, ja ja, ja ja ja en dat weet ik al wel lekker. Het is uh, iets uh, als je ja, precies, chef special. and down, just to come we I was thinking about those times that my energy Was all I ever need All that represented me Staring at the right page Hoping that it might change Deadlines become my headlines And in my way My quality time But all the time was always fine Now it's like I'm hunting for something Stuck in my mind And I just can't understand Given some of the facts We was always down to business, right? No matter what the cash No matter what the cash No matter what the next day Was bringing has some consequences for my eyes We be watching them on the sunrise And warm surprise Long time, right? and we will call it a night, and yo, my pen still, damn, I was holding them tight, but yo, there's nothing I'm be stress about right, and Father time said, oh, hell no, shit, cause we did alright. the next time I come by, we'll on both flop, now it's time to boogie home, dude, I'm pretty tired, you enjoy that glimpse of your last bit of sunrise, gotta ride a little bit more, is that what you waiting for, cause I don't Oh.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 Every night, I'll be sleeping for life. You feel me? He's let me dream of days, and I will live a nice. Don't wanna hear me say I didn't have the time. I got a record up the oven, and that's something. Ain't nobody stopping, I'm stopping that from coming. I gotta ride a little bit more. Star, what you waiting for? 'Cause I don't know. ayo hey, yo, I think it's time to give it a go. What side? Cause I don't know Gotta ride a little bit Just a little bit more Just a little bit more I got gotcha hey -ya. Woo. Woo. Gotta ride a little bit more Stop what you waiting for Cause I don't know hey, yo, I think it's time to give it a go What that you take me for Cause I don't know Nah no, I don't yeah. I would think if I know, know it's time ba -ba -ba -ba Finally, there's an alternative. We zijn bij de Rob Akda Award. Test Display. Vlucht 13. Nilja, Emering Call. Liberty. Ja, ja, ja. Het is weer tijd voor de Rob Akda Awards. <laughs> de laatste twee bands. De interviews gaan wij eentje in het eerste uur draaien. En het tweede in het tweede uur. En het eerste uur gaat Is de Eraan aan Emmerich Co. En daar weet jij wel wat over te vertellen, of niet? Ja, uh, ze lijken ontzettend veel, z, uh, z, uh, ja, wordt gezegd, op Akda en de Munnik. Maar ik moet je er toch bij zeggen, ik heb er toch wat meer uh, gevoel bij... ...omdat, uh, naar mijn idee... ...omdat er toch meer een uh, soort van uh, mondharmonica-spel erin uh, te vinden is... ...en te horen is... Dat, Dat vind, vind ik... ik op zich niet eens hun mooiste deel. Ik vind uh, de ja, gitaar en de zang uh, vind ik, en de aanstekelijke liedjes vind ik het ja, liefst. Ja, nou, je zegt het goed. Want jij hebt het ook natuurlijk gezien. Uh, die, die, het is, ze, krijgen wel, uh, ze krijgen wel heel veel uh, publiek mee. Dat heb je zelf ook uh, gezien, vond ik. Tenminste wel. Want uh, het, het sprak wel uh, een hoop mensen aan, eerlijk gezegd, in de zaal. Ja, toch? Ja, en uh, het is, uh, ja, ik vind het uh, vrij eenvoudig, maar je kan ook laten zien dat je dus met vrij eenvoudige muziek toch uh, gewoon uh, ook heel veel uh, dingen kan bereiken. En dat hebben ze dus ook met dit, uh, met dit verhaal uh, gedaan. Nou, ik ben benieuwd. Ik heb, uh, ik heb ze nog niet gehoord. Ja, trouwens, ik heb ze wel gehoord in jouw programma zondag. Ja, ja. Het... ik vond het. Toch wel erg Agda en de Munnik lijken. Ja, ja, ja dat, dat mag. Maar als ze hier binnenkort een keer zijn... Dat zal waarschijnlijk ergens in januari misschien gaan worden. Mm -hmm. Ik heb gisteren Marco... Nee, eergisteren heb ik Marco Emmerich zelf aan de telefoon gehad. En die zei van... Nou, ik wil nog heel graag samen met Arnaldo deze kant op komen. Alleen het probleem is... Arnaldo woont in het oosten des lands... En die, uh, die komt dan even, één dag uh, dan even over. En dan gaan ze. Ja, dat, dat, dat, dat gebeurt dan meestal, zeg maar, uh, in het weekend. Vrijdag en zaterdag. Dan zijn de jongens even uh, lekker aan muziek maken. Dus de kans dat, uh, dat we ze gewoon uh, gaan strikken op een donderdagavond is heel groot. Dus, uh, dus ja, uh, en het is uh, vrij simpel, wat ik al zei: gitaartje, mondharmonica en meer hebben ze niet nodig. Laten we luisteren naar het interview.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 En uh, dat resulteerde in een gigantische uh, ja, arranger en jam sessie. Het waren hadden we allebei zoiets van, hé, uh, hey, dit is leuk en dit is te gek. En uh, nou, toen, toen, toen van het een kwam het andere ander, toen hadden we zoiets van, nou, nah, dan gaan we dit samen oppakken. Ja, waarom eigenlijk Nederlandstalig? Toen, ja. toen, heb ik hem dus, uh, toen heeft hij zichzelf dus tot co gebombardeerd. want ik had het alle naam Emmerich en co gegeven. Oké, okay, oké, okay. dus zo is een beetje de, de, de, de naam zo, ontstaan? Zo is de bijnaam van Arno ontstaan. Ja. Oh, ben je daar wel trots op, dat, die, dat jij de co bent dan?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 Uh, nou ja, vooral qua gitaar dan natuurlijk. Daar, daar vroeg hij ook om. Ja. Kijk, hij, hij, hij speelde wel lange gitaar, maar dat was vooral uh, elektrisch en uh, nou ja, gewoon raggen. <laughs> dat, euh, nou ja, dat, dat probeer ik langzaamaan een beetje uit te werken, een beetje, een beetje de, veiligheid, euh, de ja, gewoon wat trucjes op gitaar, en, ja, dat het gewoon wat netter en wat subtieler wordt, dus daar, euh, maar qua, qua zang en tekst hoef ik hem niet te sturen, daar, euh, daar is hij de meester in. Ja, maar eigenlijk eigenlijk, eigenlijk uh, stel ik hem moeilijk voor op gitaar, maar omdat dat ik dit, dit samen met Ko doe, uh, word ik ja, toch een treetje hoger getild. Dus, ja, uh.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 Yo, dat is nou Grammy Award winning band, hè dit, en GMT. dat is er ook wel duidelijk aan af te horen. Maar ik krijg nog altijd kippenvel van dat andere nummer wat daarvoor nog gezeten heb van Radiohead, Street Spirit. Street Spirit van Radiohead. Ja, ik heb daar toch ook bepaalde herinneringen aan, zeker in de periode dat ze toen een optreden gaven op het Pinkpop terrein. ...van ome Jan Smeets. Ome Jan Smeets? Je mag, ja, hem, zo, dat, je mag dat, hem ome noemen? Nou, dat, dat niet. Maar hij, uh, trad daar, uh, of ze traden daarop. En wat, dat, uh, wat, wat het mooie daarvan was... ...dat was uh, zo'n echte donkere achtergrond... ...met een paar van die felle studio... ...of uh, van die stadionlampen erop. En dan hoorde je ook echt in de verte... ...hoorde je dat, uh, dat gitaartje ook uh, komen. weet je. En dan zag je in één keer zo die camera er in één keer op. Geweldig. Gewoon een geweldig... Geweldige optreden toen van Radiohead eh, tijdens het Pinkpop Festival. Ik dacht, en dan moet ik even heel voorzichtig zijn, 96. Ja, Fijn of 96. Ze hebben zelfs ooit oh, eens op Bevrijdingspop gestaan. Hè? Ook met het, toen hadden ze net uh, ja. Kid E volgens mij uit. Toen, hadden, ja. toen stonden ze daar groot als headliner, ja. logisch. Ja. Toen waren ze nog vet klein eigenlijk. Nu komen ze niet meer naar Bevrijdingspop, omdat nee. Bevrijdingspop een relatief klein festival dan is. Ja. Wat maar ja, uh, heet je broer Springsteen en je krijgt ook pinkpop uh, in deze uh, 18 jaar. Ja, maar pinkpop en bevrijdingspop is een heel groot ja, verschil. Ja, dat is een heel vers gro groot verschil. Maar, maar, uh, ja, wat wou je zeggen? We hadden, ik zei net, dit is een nominatieband. Wat je nu hoort is trouwens het nummer dat genomineerd is. Kids van MGMT is genomineerd voor een Grammy Award. Ja. Maar daar gaan we helemaal niet over, over de, over de dance en zo. Nee. Tenminste, dat rijden we ook als het maar lekker vreemd klinkt. Hey, ik ja. vind dit uh, wel alternative hoor. Het is inderdaad alternative, voor de echte muziekkenners, alternative FM. Elke donderdagavond. Tussen 8 en 10 op ZFM Zandvoort. Ja, ja dames en heren. En, en ook op de livestream. Live live live live ja, ja, live op de livestream ja, ja, live kan, ja, live kan, ja, live kan ja. je trouwens ook ons... Uh, Altefem. Op... Precies, ik wou het net zeggen. Altefem.nl <laughs> <laughs> <Ja. laughs> Het is niet normaal. Ja. Nou, uh, ik, was echt, ik we, wel we, ook nog we een beetje We noemen ons zelfs ook in de wandelgangen gewoon AltFM, Hé, toch? Ja. Nou, mocht je willen luisteren via internet of je zegt... Nee, ik kan het niet luisteren. Want je luistert, dus je moet niet zo zeuren. <laughs> ja. Maar stel je voor, je buurvrouw belt. Eh, ik kan niet luisteren. Je kan het ook op internet luisteren. www.altfm.nl Daar staat een grote groene knop tijdens de uitzendingen. En je kan natuurlijk ook alle uitzendingen terugluisteren... die vanaf twee weken geleden... toen hebben we het onhergegooid. Dat is jouw website voor jouw alternatieve muziek. En nu is het tijd om het eerste uur af te sluiten... met ook een Grammy-nominatie. Megadeth, een zwaar potje.